Mariette Krol met het NOS-journaal. Amerika verlengt de vaccinatiepauze met het Janssen-vaccin. Dinsdag werd het prikken met dat vaccin in de VS voor een week stilgelegd. Nameldingen over de ernstige bijwerking die ook bij het AstraZeneca-vaccin is ontdekt. De Amerikaanse gezondheidsinstantie CDC zegt nu meer tijd nodig te hebben... om het Janssen-vaccin te beoordelen. En daarom is de vaccinatiepauze met een week verlengd. Een Nederlandse Syrië-gangster is verdwenen uit het Koerdische vluchtelingenkamp Al-Hol. Ook haar twee kinderen zijn spoorloos, meldde NRC en de Deense publieke omroep. De 24-jarige Oyone I was getrouwd met een Deens kopstuk van IS. Hij is waarschijnlijk in 2017 al omgekomen. De Nederlandse werd in 2019 door Koerdische troepen opgepakt... in het laatste IS-bolwerk Bargoes en naar het opvangkamp gebracht... Hoe lang ze daar al is verdwenen is niet duidelijk. Ze werd vorig jaar door minister Blok op de lijst met terreurverdachten gezet. Tegen de man uit Arnhem is een celstraf geëist van twee jaar... en een boete van 110.000 euro... voor het verhandelen van meer dan 12 miljard wachtwoorden. Volgens het OM de OM konden kopers met de gegevens inbreken op computersystemen... of zich voordoen als iemand anders. De verdachte zou samen met anderen een website hebben opgezet waarop grote hoeveelheden inloggegevens uit datalekken te verkrijgen waren. En voor de kust van de Amerikaanse staat Louisiana zijn reddingswerkers op zoek naar twaalf vermisten. Ze waren aan boord van een schip dat gisteren in de Golf van Mexico omsloeg. Het gaat om een liftschip dat zwaar materieel naar olieinstallaties op zee brengt. Er is één dode geborgen en zes mensen zijn gered. Mogelijk zijn er nog overlevenden aan boord van het schip, maar slecht weer bemoeilijkt het reddingswerk. Het weer bij ons nog een paar buien, mogelijk met hagel. De temperatuur ligt rond het vriespunt. In de loop van de dag overal droog, een periode met zon bij 9 tot 11 graden. Dit was het NHS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. In the blink of an eye, I'll be there too. Call me by name, only baby. The more that you give, the less that I need.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 world and I fell for it I put you first and you adored it set fire to my forest and you let it burn sang off key in my chorus